Softwaregigant Google heeft voor de gelegenheid de animatie op de Nederlandse pagina's aangepast. En de stembussen in Nederland gaan om 9 uur s avonds weer dicht.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 In Breda heeft de rechtbank een man vrijgesproken omdat het Openbaar Ministerie hem het verkeerde feit ten laste heeft gelegd. Het Openbaar Ministerie vervolgde de man voor een poging tot een overval. Volgens de rechter was er sprake van een voltooide overval bij een woning in Roosendaal in maart van dit jaar. De verdachten namen 71.000 euro, meerdere zakken marijuana, paspoorten en andere documenten mee, maar liet hij de buit later in de tuin van het huis achter.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 12 september. Om half acht gaan de stembussen open en deze nacht sluit WNL met u de verkiezingscampagne af. In het komende uur hoort hier Ger Gerdy Verbeten, voorzitter van de Tweede Kamer, een oproep doen aan alle stemmers in Nederland. Bespreken we de ochtendkrant en hebben we dit uur ook een studiogast, VVD Tweede Kamerlid René Leegte. Wilt u reageren op deze uitzending? Of beter gezegd, staat u op een kieslijst? En bent u al wakker omdat u toch een beetje gespannen bent? Of omdat u al het nieuws van vandaag al vanaf deze vroege ochtend wil volgen via Radio 1? Bel ons dan 0800-1121. We sluiten de verkiezingscampagne af. Misschien wel de laatste kans om voordat de kiezers naar het stemhokje gaan... nog een paar voorkeursstemmen misschien uw kant op te krijgen we hebben het al eerder gezegd, van mens en spirit tot aan de VVD. Het maakt ons eigenlijk niet uit van welke partij het is, maar staat u op een kieslijst. Dit is uw laatste kans, 0800 GroenLinks en de Liberaal-Democraten waren u al voor. Niet en zeker. ook voor u is er dus een uh, zekere minuut ruimte om nog even campagne te voeren. Maar we gaan eerst naar de gemeente Roosendaal. Ze heeft een reputatie hoog te houden wat betreft het stemmetellen. Het is al drie keer eerder gelukt om als eerste met de verkiezingsuitslag te komen. Aan de telefoon Yvonne Spoelman van het stembureau in Roosendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u al een beetje wakker? Nou, net hoor. <laughs> nou, het is, het is vroeg. Het is nog vroeg, maar we willen ja. eigenlijk wel gelijk weten... wat is nou jullie geheim? Uh, nou, Ik heb hele goede collega's die heel snel kunnen tellen. En uh, ja, we hopen vandaag ook weer als eerste uh, vanavond de uitslag te kunnen melden. Is het niet ook een beetje geluk hebben... dat het Roosendaal niet een hele grote gemeente is? Ik kan me voorstellen dat de gemeente ja. Amsterdam... Wat, dat die eigenlijk nooit kans maakt op deze prijs. Nee, dat klopt. Nee, we, hebben, we hebben maar één stembureau... Ja. En uh, uh, daar komen vandaag alle rozenalers. En uh, ja, dat vult gewoon, want als je, als je twee stembro's hebt, dan lukt het niet meer. En wie zijn de concurrenten? Ameland uh, volgens uh, mij vaak, hè? Ja, en Vlieland en uh, Schiemende Koog, dus de kleine eilandjes. En wat gaan jullie dan toch dit jaar doen om het toch even het allersnelste te doen? Nou, ik kan, ik, uh, ik kan natuurlijk niet zeggen dat we druk in trainingskamp zijn geweest. Dat is niet zo. Nee, <lacht> we, gaan, uh, we gaan vanavond gewoon ons best doen. En het is altijd zo, uh, van tevoren zeggen we nou, we zien het wel. En als we eenmaal aan het tellen zijn, dan gaat het gewoon heel snel. En wat ook opvallend is, is dat jullie opkomst ook altijd heel hoog is. Zo rond uh, 84 procent. Heeft daar ook een verklaring voor? Uh, ja, dat heeft gewoon met de Roosendaalers te maken. Um, uh, die uh, vinden het gewoon, uh, ja, het is echt gewoon een sociaal gebeuren bij ons... Uh, Stembureaus is ook in het gemeentehuis. Um, maar dat dus is, al, dat dit is dit toch dit eigenlijk dan een nadeel voor u? Als er maar drie mensen komen stemmen in Roosendaal, ja, dan bent u gegarandeerd de eerste. Natuurlijk, maar uh, nee, uh, uh, we vinden het leukste dat iedereen komt. Huh. Want ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, dan is iedereen uh, iedereen geweest. En ja, dat is gewoon het belangrijkste dat iedereen uh, zijn stem komt uitbrengen. En uh, ja, dan tellen we gewoon wat harder. Maar hebben jullie dan ook een soort bepaalde techniek om die stemmen te tellen? Uh, ja, dat kan ik natuurlijk niet vertellen. Nee, maar... <laughs> uh, nee de, uh, de mensen die tellen, die, uh, die, die doen het al al jaren, bijna elke verkiezing. Dus ja, dat gaat zo, van zo vanzelfsprekend. Uh, we hebben mensen die uh, stembiljetten vouwen, en mensen die uh, stembiljetten op stapels leggen. En dan gaan we gewoon snel tellen. Maar het gaat het, je bent wel echt mee bezig om de snelste te willen zijn. Het is natuurlijk een hele serieuze zaak, die verkiezingen. Ja, nee, we maken een beetje. Het is niet het, is, het, is niet het belangrijkste. Van. Nee. Nee, het, het is niet het belangrijkste. Wij hopen gewoon dat er veel mogelijk mensen om negen uur zijn geweest. En we gaan gewoon veel vertellen. Ja, en, uh, um, en, leuk, ja. en uh, uh, uh, wij hebben altijd heel veel, uh, er komt altijd een cameraploeg van, uh, uh, van TV Gelderland en dergelijke. Dus uh, iedereen kan het ook nog zien hoe we het doen. Ja. Maar het is toch altijd wel een beetje een soort wedstrijdelement in dat, in dat tellen. Een beetje extra aandacht misschien ook ja, voor Roosendaal. Ja, natuurlijk. Je wil als kleine gemeente uh, natuurlijk wel laten zien uh, uh, dat we dit uh, gewoon goed kunnen. Dus, uh, en uh, ja, alle belangstelling op de verkiezingsdag zelf vinden we ontzettend leuk. Ja. Nou, wij wensen u in ieder geval heel erg veel succes bij het tellen vandaag. En het gaat natuurlijk ook vooral gewoon om de uitslag van de verkiezingen. Uh, gemeente Roosendaal dus waarschijnlijk, of hopelijk voor u, vanavond als eerste te zien op het grote scherm bij de NOS en bij RTL, bij Herman van der Zand. En dan zien we de gemeente Roosendaal en dan weten we dat Yvonne Spoelman verantwoordelijk is voor dat snelle tellen. Dank u wel. We gaan ons best doen, dank jullie wel. Dag. U luistert naar de WNL verkiezingsnacht op Radio 1. We hebben zojuist opgeroepen. Heeft u, zit u in de Kamer of komt u in de Kamer? Wilt u nog even campagne maken? Dan mag dat vannacht even op Radio 1. En de Libertarische Partij heeft gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen, Ik spreekt met Jernas Ramon Tarsing. Ja, goedemorgen. Op welke, welk nummer van de lijst staat u? Ik sta op uh, nummer 16. Nou, u krijgt een minuutje van ons. Oké, okay, ik mag gewoon praten. U Naar. mag gewoon even alles zeggen wat u wilt. Oké, okay, nou, wij van de Libertarische Partij staan voor een kleine overheid. We willen dus de belastingen verminderen, we willen minder regels scheppen en dus de individuele rechten beschermen van de mensen. En een van onze speerpunten is de afschaffing van de inkomstenbelasting. En we willen ons terugtrekken uit Europa als het gaat om uh, het gedwongen gedeelte. Dat wil zeggen, we zijn voor samenwerking, we zijn voor vrije markten, we zijn voor open, uh, vrij verkeer van goederen en kapitaal. Maar we zijn tegen het betalen voor falende overheden. Dus stem de Libertarische Partijen als u minder regels wilt. En als u meer zeggenschap wilt over uw eigen geld. Dus. Dat is eigenlijk de basis. Meer vrijheid, een echt liberaal geluid. Als u, als u ziek bent van de VVD, als u geen zin meer heeft in, in dat gefaalde liberale geneuzel, dan moet u op de libertarische partij stemmen als u gelooft in kapitalisme, in individualisme. Ja, want jullie, slogan is, ook, uh, jullie slogan is ook de overheid is het probleem niet de oplossing, klopt? Dat is inderdaad onze slogan. Ja. Nou, We hebben van nu ook een, een VVD'er aan tafel zitten. Het ja. is dus René Leegte aangeschoven als Tweede Kamerlid. U mag wel gelijk reageren. Het liberaal geneuzel, dat doet u. Nou, ik denk dat dat, ik denk dat dat wel meevalt. Kijk, uiteindelijk heb je belastingen nodig om onderwijs te kunnen betalen... om zorg te kunnen betalen, om infrastructuur te kunnen aanleggen. Dus we hebben natuurlijk wel belasting nodig in Nederland. Een overheid moet niet te groot worden, dat ben ik met de spreker eens. Maar je hebt hem wel nodig. En wat vindt u daarvan, meneer Jenners? Nou kijk, het is inderdaad een visie op de maatschappij, hè? dat is heel duidelijk. Als je ervan overtuigd bent dat we onderwijs nodig hebben door de overheid, ja, dan heb je belastingen nodig. Dus dat is het verschil van inzicht. Ja. Als je denkt dat mensen zelf onderwijs kunnen organiseren, zoals je gelooft in privaat onderwijs, of in ieder geval onderwijs met een foutjesysteem waarin je zelf tenminste je geld kan sturen, als je daarin gelooft, dan heb je geen belastingen nodig. Ja. Als je inderdaad gelooft dat de overheid nodig is voor gezondheidszorg en al die zaken, ja, dan moet je belasting heffen. Dus dat is het verschil van inzicht, dat is het verschil tussen liberaal en sociaal-democratisch. U heeft in ieder geval hard voor de zaak, heb ik uh, gemerkt. En fijn dat u belde. Jernas Ramoud Tarsing, nummer 16 op de lijst van de Libertarische Partij. Um, welke uh, lijstnummer heeft de Libertarische Partij? Waar moeten we, aanvinken? Waar moeten we aanvinken in het hokje? Welke lijstnummer uh, bent u? Uh, het is lijst 14, nummer 16. Lijst 14, nummer 16, lijst 14 dus van de Libertarische Partij. Zo makkelijk gaat dat, staat u ook op een lijst. En uh, het kan de Libertarische Partij wat mij betreft nog een keer zijn... als zij zo actief zijn om wakker te zijn. Tot aan uh, de VVD, we zeiden het al, mens en spirit. Ja, naar d 0800 112. Nou, zometeen praten we ook verder met onze studiogast René Leegte. Maar eerst Anne, gaan we naar...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 Hoe dan ook de langste Pinocchio-neus zal als eerste de eindstreep passeren. Trouw recenseert ook alle lijsttrekkers. Jolande Sap en Sibrand Buma worden gespaard met twee sterren. Alleen Hero Brinkman moet het met één ster doen. Hij heeft aandacht genoeg, maar electoraal, uh, het electoraat ziet dat niet zitten. Met hem Diederik Samson en, hen, en Henk Krol krijgen vijf sterren. Ze kunnen wel eens de revelatie van deze verkiezingen worden. De One Issue-partij lijkt dankzij Henk Krol een gevoelige snaar in de maatschappij te raken. In Spits gelukkig ook ander nieuws dan de verkiezingen. Duitse onderzoekers voorspellen dat er een griepepidemie naar Europa komt. De onderzoekers baseren hun voorspelling op statistieken uit Australië. Er is op dit moment het griepseizoen gaande. En dit jaar zijn er twee keer zoveel mensen als normaal geïnfecteerd met het influenza-virus. Internationale reizigers zorgen ervoor dat het virus ook Europa bereikt. De Vlamingen winnen vaak met groot diktee der Nederlandse taal. En dat is niet zo gek. Spits schrijft dat Vlamingen een betere woordenschat hebben dan wij, Nederlanders. Dan wij Nederlanders, sorry. Ja, dat blijkt maar weer. In alle leeftijdscategorieën scoren onze zuidenburen hoger. En dit blijkt uit een onderzoek onder 1500 respondenten die alle een intelligentietest van anderhalf uur deden.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 Het is onduidelijk waar de man nu is. Vermoedelijk is hij gewapend en mogelijk gevlucht naar Marokko. Bij de overval ruim een jaar geleden werd 12 miljoen euro buitgemaakt. En tot zover het nieuws uit de kranten van vandaag. U luistert naar Radio 1, de WNL-verkiezingsnacht. Zometeen hebben we het met onze trouwe politieke volgers... Naar over hun favoriete campagnemomenten. We hebben het de hele nacht al over verschillende momenten. Zometeen spreekt Joost Eertwans. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek van Noor Jones. Chasing Pirates. said you said you were going to bed but i'm not done with the night so i stayed up and read put your words in my head got me mixed up so I turned out Om het laatste deel van deze WNL-verkiezingsnacht af te sluiten... is bij ons aangeschoven René Leegte. Goedemorgen. Goedemorgen. Als trouwe campagne-medewerker heeft hij de hele zomer aan gewerkt... om zoveel mogelijk stemmen binnen te slepen voor zijn partij. Hoewel er vandaag dus een einde komt aan een lange, zware periode... zit hij dus toch even bij ons in de studio. Omdat hij nu op nummer 30 van de VVD-kandidatenlijst staat... lijkt hij dan ook zeker van een plaatsje. Dus dat is eigenlijk wel reden voor een felicitatie. Dank u wel. Het moet nog wel gebeuren. Ja, het moet nog wel even gebeuren. Maar wat denkt u? Bent u zeker van die plek? Nou, ik verwacht dat de VVD zo tussen de 35 en 40 zetels zal halen vandaag. Dus dan zit u op 30 wel veilig? En dan zit ik op 30 veilig, ja. Is er, is er nog een speciale reden dat je verkiesbaar hebt gesteld? Nou, ik ben in 2010 in de Kamer gekomen. Ik me toen bezig met de energie, duurzaamheid en milieu. En ik ben echt nog lang niet klaar. Ik vind inhoudelijk wil ik nog een aantal dingen bereiken. En ik vind het werk ongelooflijk leuk, dus ik wil graag verder. Ja. Er zijn er ook altijd kamerleden die dan een beetje de rangen opgestuurd worden. Dus als ze eenmaal in de kamer hebben gezeten. U wordt op plek 30 gezet. Heeft u dat eerst als een teleurstelling ervaren? Nou, dus er is een heel klein aantal kamerleden die gestegen is van de VVD. Dat, daar ben ik één van, dus dat is een compliment. En de VVD heeft gezegd, we houden gewoon de lijst vast... zoals die twee jaar geleden ook was, want het is zo ja. kort geweest... Dat mensen zijn niet ineens beter of anders geworden. Dus in principe blijf je plek vasthouden. Mensen die het echt heel goed hebben gedaan zijn gestegen. Dat ben ik ook. En natuurlijk zou je meer willen stijgen. Maar de VVD ja, die gaat groeien. Dus in die zin uh, is het allemaal ego-stuf. Als je zegt: mijn plekje is niet goed. Mm. Maar hoe voert een nummer 30 nu in uw verkiezingscampagne? Uh, door kiesinhoud stemleegte nummer 30, dat is mijn slogan. Ik heb een aantal borden laten plaatsen in Nederland, bij de A50, de A28 en op het Malieveld. Dus alle 65.000 coldplay fans die hebben Psst, mijn slogan kijk. kunnen zien aan het Malieveld. Uh, ik heb huis-in-huis uh, -huis flyers verspreid in Utrecht. Met daarmee met een knipoog een beetje naar de telefoonnummer van de stad Utrecht 030 stem 30. Om gewoon heel plat mensen uh, ja, naar mijn nummer te doen omdat ik denk van ja, het, het, het, het duurzame verhaal, het energieverhaal, is eigenlijk het belangrijkste verhaal over de economie. En daar moeten we gewoon een stevige ja. uh, stem voor krijgen. Het misschien ook omdat hij er nog niet helemaal zeker op was met de dertigste plek en voorkeurstemmen dan toch ook wel lekker zijn. Nee, want ik vind echt dat, je, dat iedere Kamerlid moet met de hoed in de hand naar de kiezer gaan. Ik, vind, ik ben maar opgegroeid hebt... in de school van Bolkestein... die ook ja. zei dat alle Kamerleden moeten eigenlijk hun eigen zetel kunnen uh, verdienen. En dat vind ik zelf ook. Ook al stond ik vijf of drie of twee... dan had ik nog steeds een volop campagne gevoerd. Want ik echt dat, vind. dat, dat, dat uh... is niet heel gewoon. Er zijn ook gewoon partijleden die volledig achter hun, hun, hun partijleider gaan staan. De lijsttrekker. Die, eigenlijk die uh, meer campagne voeren over hem dan over zichzelf. En is dat bij de VVD-gewoonte om dat net, niet net anders te doen en toch ook een beetje het persoonlijke tint aan te geven? Nou, als liberalen gaan we natuurlijk wel uit van het individu, van wat kan je zelf. En ik sta natuurlijk volledig achter de VVD-campagne. Dus mijn campagne gaat ook over economie, maar daarbinnen over mijn onderwerpen. En als mensen vinden dat ik het goed heb gedaan, dan moeten ze vooral nummer 30 stemmen. En wat vindt u nou het belangrijkste in het voeren van campagne? Ik vind Vooral ontzettend leuk. Ik heb een team van tien jonge mensen uit Utrecht, uit Eindhoven, uit Amstelveen... die zich spontaan hebben aangemeld om voor mij campagne te voeren. Er is nu ook iemand meegekomen naar de studio. ja, Dat vind ik echt zo waanzinnig leuk. Dat zij uh, s ochtends vroeg hun bed uitkomen, s'avonds laat meegaan. Mm -hmm. mij af en toe rijden, folders gaan uitdelen, uh, plannetjes bedenken. Dat geeft ongelooflijk veel energie. En, en u komt zelf uit Utrecht, als ik het niet verkeerd heb? Amersfoort. Amersfoort, sorry. Provincie maar, Utrecht. Provincie Utrecht. Ja, ja. Uh, is, is dat dan ook een beetje uw vakgebied dat u echt richt op Utrecht? Nou, het zijn twee dingen. Ik vind als kamerlid hou ik me bezig met de inhoud van mijn vak, uh, energie en milieu. Maar daarnaast ben ik ook ja, Utrechtskamerlid... en probeer ik ook de belangen van Utrecht mee te nemen. Er dus spelen hier een aantal dingen. Daar verbreding van de A28, de marinierskazerne in Doorn... Uh, uh, de binnenstad van Utrecht waar je niet met oude auto's in zou mogen. Daar zijn allemaal onderwerpen die een link hebben met de Haagse politiek. En daarvan ben ik dan de spokesman, de, de ambassadeur... om te zorgen dat de wethouders en de gedeputeerden een, een aanspreekpunt hebben. En ik zorg dan dat ze in ieder geval antwoord krijgen. Ook al is het niet mijn portefeuille... Ik breng de boodschap en ik zorg dat er een antwoord komt. Nu is het in de campagne um, heel veel gegaan over verschillende thema's. Vooral veel de euro. Uh, u zegt net, de, de duurzaamheid is het belangrijkste thema eigenlijk als we het hebben over economie in de toekomst. Is dat wat u betreft wel vaak genoeg aan de orde gekomen? De duurzame energie en uh, duurzaamheid in het algemeen? Ja, dat denk ik wel. Kijk, duurzaamheid gaat over milieu, mensen en geld verdienen. En uh, uh, geld verdienen hebben we natuurlijk uitgebreid over gehad. Want als je geen geld hebt, heb je ook niks meer aan milieubeleid. We hebben het ook over mensen. Hoe hou je de zorg betaalbaar? Hoe hou je onderwijs uh, op kwaliteit? Dat is ook duurzaamheid. En het gaat over milieu. En dat is een redelijk technisch onderwerp. Dus dat, dat overgelaten wordt aan de, ja, de specialisten, dat begrijp ik wel. Maar ik vind dat echt het onder dat, dat discussies wel gaan over duurzaamheid. Want het gaat ja, de het, lange maar, termijn. Maar, in Nederland. Het is uw vakgebied om, om het echt op het milieu ook af te stemmen. Is dat dat had had toch niet liever gehad, ook ergens in een tv-debat dat het een, een onderwerp was geweest? Zeker omdat het zo ontzettend veel debatten zijn geweest. Dat je ook kunnen zeggen, nou, we kiezen een keer voor een heel ander thema en dan. Zetten we misschien een milieudeskundige eh, tegenover elkaar? Maar het zijn telkens de lijsttrekkers geweest. Heeft dat u misschien nog een beetje gestoord? Dat u, uh... Nou, ik heb op zich niet hoeven klagen over de activiteiten in de Rode Hoed. Mm. Het FD-debat, in Dome. Er zijn allemaal grote debatten geweest over milieu en duurzaamheid, over energie. Dat is ook goed. Maar het onderwerp is nogal technisch uh, mm. uh, en ja, leent zich minder makkelijk voor one-liners. En het is maar één aspect. Dus ik vind het goed dat die lijsttrekkers gewoon ja, het algemene verhaal vertellen. En dan vullen wij als woordvoerders de onderwerpen uh, in. Okay. Zometeen praten we met u verder. U komt nog twee keer terug dit uur. U blijft gewoon het hele uur zitten. En uh, mocht u zich ergens mee uh, willen bemoeien, laat het dan vooral weten. Um, want uh, we willen graag uw input en die van de VVD natuurlijk horen bij alles wat wij bespreken. En ook van u als luisteraar willen we graag input. Zeker. U kunt bellen naar ons gratis nummer 0800 1121. We hebben al verschillende eh, kamerleden die misschien wel in de Kamer komen aan de telefoon gehad. GroenLinks, de Liber... Wat was het nog meer? De... Libertarische Partij, de Liberaal-Democratische Partij. Kijk, die hebben allemaal een al gratis campagne mogen voeren. En denkt u nou, ik ben ook al wakker en ik wil eigenlijk ook nog wel even wat laatste zieltjes winnen. Nou, dat kan gewoon. Bel even naar ons gratis nummer 0800-1121. En uh, al de hele nacht vragen we onze trouwe politieke volgers naar hun campagnemoment van 2012. En nu is de beurt aan oud-Kamerlid en WNL-collega Joost Eertmans. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de campagne nu leuker om te volgen als journalist? Ja, ik, ik moet er wel, uh, ik moet daar wel uh, ja op zeggen. Ik heb, ik heb nu elke avond een radioprogramma en dan ben je er ook uh, gewoon professioneel mee bezig. Mm -hmm. Terwijl het tot uh, nou ja, zover ik terug kan kijken was het altijd al mijn amateuristische belangstelling, de politiek en ook toen ik er zelf in zat. Maar als journalist is het nog, uh, nog spannender om, om het mee te maken. Want wat vindt u van de campagne dit jaar? Nou, ik, ik weet nog dat... Uh, ik dacht dat het van de staartje zijn wordt een hele smerige campagne. En uh, dat, dat vind ik het eigenlijk helemaal niet geworden. Er zitten een paar uh, lijsttrekkers tussen die, die het, het midden hebben uitgevonden als uh, de grootste troef. En het woord polarisatie is, is nauwelijks gevallen. Uh, de enige die er op hebt op, op is eigenlijk Wilders. Uh, en, en de overige proberen vooral zo'n zo beetje een, een bedaarde, rustige, uh, staatsmannelijke uh, indruk achter te laten. Dus ik vond het nogal tam en toch heeft u één moment gevonden voor ons dat er uitspringt. Welke is dat? Ja, dat is toch uh, de man, the man of the match kun je zeggen, denk ik, of hij nou wint of niet morgen. Maar dat is toch Diederik Samson, uh, herboren actievoerder, uh, van actievoerder tot staatsman kun je zeggen. Uh, ja, het is het debat, uh, het eerste debat dat, uh, dat we met z'n allen keken, het RTL-debat. Waar ik ook over getwitterd heb van jongens, heb ik naar een ander debat zitten kijken dan de rest van Nederland. Want daar werd Samson al uitgeroepen als winnaar. Door niet alleen het Nederlands publiek, maar ook door Frits Westen, meen ik, en andere commentatoren. Ik zat ernaar te kijken en ik vond het ingestudeerd. Ik vond het als van ouds Samson met mooie praatjes een beetje voor de vaak. Maar is natuurlijk een hele rechtse bril op, Joost. Nou precies, dat werd me ook verweten. Ik heb, ja. zelf, ik heb ook terug, iemand teruggetwitterd van joh, ik ben ik nou, uh, be, be, begin ik aan mezelf te twijfelen. Hij had wel een heel goed pak. aan. dat heb ik toen ook nog getwitterd van goh, hij ziet er werkelijk het beste uit, top uh, ten opzichte van de rest. Maar toen, daarna, ben ik anders dan Samsom gaan kijken. Ik moet, hem, ik moet hem ook meegeven en eerlijk toegeven dat hij, dat hij waanzinnig is gegroeid. En misschien zag ik dat inderdaad met mijn blinde vlek voor links, heb ik dat gewoon niet willen zien, dat eerste debat. Uh, want ik vond oprecht dat Wilders en, en, en Rutte dat debat domineerde. Maar dat zal toch een blinde vlek van mij geweest zijn. Want ik moet eerlijk zeggen, daarna is hij gewoon ook veel steeds beter in zijn vel gaan zitten. Steeds losser gaan praten op een, ja ook een naturel manier. Die ingestudeerde praatjes verdwenen. Dus ik vind hem echt, ja als ik nog een keer een stijger, zoals ik dat vroeger op tv deed, een stijger van de maand. Is dat bij mij Samson bij far. Ja, dus Mark Rutte die valt een beetje weg bij Samson vindt u? Nou, ja, vind ik eigenlijk wel. Ik, ik had daar wel heel veel van verwacht. Hij doet het ook prima. Maar je merkt dat hij van zijn stuk gebracht, gebracht is... al vanaf het begin trouwens... dat hij eigenlijk in, in, in premierachtig achtig uh, zeg maar, staatsmanschap werd... overtroefd door een, door een Samsung. Die zei, ik hou niet van bakkeleien. Ik wil... Uh, niet met elkaar uh, de hele tijd elkaar de Zwarte Piet spelen Ik wil gewoon het land beter maken. En dat is natuurlijk een premier die dat eigenlijk hoort te zeggen. En Samson was hem daar eigenlijk iets mee voor. In tactiek was dat meestelijk. En daar is hij altijd vanaf dat moment een beetje achteraan blijven hobbelen. En we zullen zien uh, in de loop van de dag uh, of Rutte het toch nog redt. Of dat Samson het wordt. Maar ik moet hem ja, Samson meegeven dat hij, dat hij zich meestelijk heeft uh, gemanifesteerd. En bloedt uw rechtse hart dan een klein beetje als u dat ziet? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, het is voor mij uh, zonder klaar dat Rutte gewoon door moet gaan. Uh, dat het ook het beste is voor, voor Nederland. Uh, helaas niet meer over rechts, want die kans is, is wel verkeken. Al moet je het ook nooit helemaal uitsluiten. Uh, maar het, het, zal, het, zal, het zal heel erg kille-kille worden. Net als de vorige keer trouwens met, met Cohen. Dus iedereen die dan twijfelt, uh, stem, uh, stem dan toch op Rutte, zou ik zeggen. Uh, om, omdat je niet weet welke kant we opzeilen met een, een premier van, uh, van de linkerkant. Toch nog een uh, klein stemadvies op het laatste, Joost dan, Graag. <laughs> Hij was ooit Kamerlid en nu vooral ook uh, politiek commentator... en natuurlijk collega van ons bij WNL. Dank je wel. Dank je zeer. I spend my time watching.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 En Howard, keep your head up op Radio 1, de WNL, verkiezingsnacht. Het is precies half zes. Tijd voor... Het Nieuwsminuutje met Robert Smit. In het Gelderse Groenlo is de brandweer met groot materieel uitgerukt. Bij een pluimveehouderij is namelijk een grote brand ontstaan. De brandweer heeft overdrukventilatoren ingezet... om rook uit de kippenschuur te verdrijven. Het is nog verder onduidelijk hoe groot de schade is... en of de aanwezige kippen in veiligheid zijn gebracht. Bent u ooggetuige van het hele gebeuren? Dan kunt u bellen met onze redactie op het gratis nummer 0800-1121. 0800-1121. Rusland, dat heeft grote plannen om een basis op de maan te bouwen. Dat zegt vicepremier Dimitri Rogozin tegenover persbureau Reuters. Volgens de politicus moet het Russische ruimteprogramma een nieuw nut krijgen... Rogozin wil, op vaste basis, wetenschappelijke onderzoeken uitvoeren op de maan. De afgelopen maanden heeft de Russische ruimtevaart een flinke knauw gekregen. Zo ging een Russische satelliet verloren en mislukte tal van experimenten. Toen reageerde president Medvedev al woedend. Israël en de Verenigde Staten zijn vastberaden om Iran te laten stoppen... met het opgezette nucleaire programma. Volgens Israël zou de situatie met de dag dreigender worden...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 En dan de beurzen, want in Japan gaat het goed op de aandelenmarkt. De Nikkei-index staat met een winst van bijna anderhalf procent op ongeveer nee, 8935 punten. Een stijging van ongeveer 128 punten. En tot slot het weer, want Stijn van Antwerpen, hoe zit het met het verkiezingsweer? Het is even lastig om contact te krijgen met Stijn van Antwerpen, volgens mij hangt hij nu. Het is vrijheid over het land van en er op deze verkiezingsdag enkele buien, maar er is ook ruimte voor de zon.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 Naarmate we het weekend vorderen wordt het minder wisselvallig en liggen de temperaturen veelal rond de 17 tot 18 graden. Dankjewel Stijn van Antwerpen. En tot zover het Nieuwsminuutje. Het is twee minuten over half zes. U luistert naar Radio 1. En natuurlijk staat waarschijnlijk heel Radio 1 vandaag in het teken van de verkiezingen. Het is 12 september over... Uh, Twee uur, dan zijn de eerste stembureaus open. En uh, mag er eigenlijk niet meer heel erg campagne gevoerd worden. Er wordt nog wel wat gedaan, de flyers uitgedeeld. Maar de echte campagne is een beetje voorbij. En wij sluiten hem af hier op Radio 1. En dat doen we tot zes uur met René Leegte. Tweede Kamerlid uh, voor de VVD-fractie. Nummer dertig ook voor deze, um, de, deze verkiezingen. Uh, op de lijst dus van de VVD. Niet opeens geswitst, dat zou ook een beetje onlogisch zijn. Um, maar is het nou een andere beleving om nu als Kamerlid deze um, campagne in te gaan? dan toen u dat nog niet was, de vorige verkiezingen? Ja, absoluut. Als je de vorige keer, stond ik nummer 32, was ik volstrekt onbekend. Ik was uh, een van de weinige mensen die geen politieke achtergrond heeft voor de VVD. En dan is het, vinden het mensen moeilijker je te vinden. Uh, nu ben ik Kamerlid en is het heel makkelijk. Jullie nodigen me uit, uh, andere programma's nodigen je uit. Dus, dus het platform wat je hebt is vele, vele malen groter. En, en geeft u toch wel de voorkeur aan dit? dat ja, is hartstikke leuk. Ik vind het echt leuk om, om mensen te betrekken bij de politiek. Gisteren was ik op, de op een lagere school in Amersfoort. Mm -hmm. Niet zozeer omdat die kinderen van 6 tot 10 mm -hmm. kunnen stemmen. Dat is niet de maar wel hè? omdat ze uh, betrokken zijn bij de politiek. Met hun meester zijn ze bezig bij politiek. En is het leuk om dan als Kamerlid oh. te vertellen, zegt ze ook meneer, meneer en u dat is ook wel eens leuk. Ja. En... We zijn de laatste weken natuurlijk eigenlijk dood gegooid met die debatten. Hoe heeft u daar nou naar gekeken? Weinig moet ik eerlijk zeggen. Ik heb zelf bijna iedere avond ben ik op stap geweest. Dus dan heb je heel weinig tijd om die debatten te zien. En ik vind zelf ook debatten een moeilijke vorm... om echt je boodschappen over de bühne te brengen. Dus wat ik heb gedaan is bijvoorbeeld met Frits Bolkenstein, een ouderwetse avond in Utrecht georganiseerd. En toen hebben we allebei twintig minuten een verhaal gehouden... met een kop en een staart... om te vertellen waar we volgens mij met de VVD naartoe moeten... op het gebied van energie. En daarna was er ruimte voor vragen. Dat was een tikkie ouderwets, maar het was hartstikke leuk. Er zaten 400 man in de zaal, was echt afgeladen vol... Maar 400 man, dat staat natuurlijk niet tegenover een miljoen kijkers... naar zo'n verkiezingsdebat. En dat is wel wat een beetje de tendens zet voor de, voor de hele verkiezingen. Is dat dan niet, vindt u dat jammer? Dat het dan uiteindelijk misschien toch net iets minder om de inhoud gaat... op dat soort momenten? Nee, kijk, um... Als je kijkt naar wat er nu herinnerd wordt van deze verkiezingen... dan is het uh, Diederik Samsom die zegt, nu doet u het weer, nu doet u het weer. Dat is wat mensen waarschijnlijk, tenminste, dat denk ik dan, is mijn bescheiden mening. Of tenminste, dat is mijn bescheiden inschatting. Dat, dat ze dat overhouden, meer nog dan het verhaal van uh, Mark Rutte over, nou ja, la, laten we zeggen, het ontslagrecht. Ja, nee, dat is zeker waar. Het vak van politicus is, is, is ingewikkeld. Want je hebt inderdaad maar twintig seconden soundbite om iets over te kunnen vertellen... En dan moeten mensen vinden dat je er leuk uitziet. Dat je wat aardig zegt. Dat ze, dat ze vertrouwen in je hebben. Dus al die dingen samen moet je kunnen doen. En die debatten helpen daarbij. Maar onderliggend moet natuurlijk een inhoudelijk programma zitten. Dus vandaar ook de rolverdeling. Dat mensen zoals ik inhoudelijke verhalen vertellen. En de lijsttrekkers eh, ja, dat samenvatten tot wat kortere statements. Laten we nog even teruggaan naar de campagne. Ook naar de debatten. U heeft er vast wel een paar stukjes van meegekregen. Wat voor dingen ergert u zich nu aan in de campagne? Wat ik... Uh, uh, het meest lastige vind van de campagne is dat eigenlijk iedereen die belooft uh, goede zorg, uh, betaalbaar onderwijs, iedereen wil wereldvrede en wil dat niemand meer doodgaat. Uh, uiteindelijk is de realiteit dat voor iedereen geld schaars is, dat de staatsschuld oploopt en dat we daar iets aan moeten doen. En dan is het heel lastig dat mensen niet veel verder komen dan ik wil een eerlijker of socialer Nederland, zonder te vertellen dat er uiteindelijk 80.000 banen verliezen of, of op wat voor manier je dat doet. Wordt er veel gelogen? Nou, Ik weet niet of het, of het liegen is, maar het is wel dat je uh, in die hele korte tijd die je hebt... maar heel weinig kan zeggen en dan breng je de hoofdboodschap eruit... zoals jij die als partij uit jouw programma pikt. Mm -hmm. En dat betekent dus dat je 95% van je verhaal niet vertelt. Ik vind bijvoorbeeld zo'n verhaal van de Partij van de Arbeid... die niet vertelt dat je de arbeidskorting doet voor ZZP'ers... vind ik echt schandalig. En als u dan nog tot slot even kijkt naar, naar Mark Rutte tegenover Samson... Vindt u dan, uh, hoe kijkt u daar nu naar? Ja, ik kijk daar natuurlijk gekleurd naar, want ik ben voor Marken tegen Samsung. Ik ja, maar zelf waar, als, u, u kunt wel voelen dat Samsung hem toch wel een beetje. Hij maakt het te moeilijk. In ja, de publieke ik heb zelf, opinie. Is met uh, Samsung mee, want die wint bijna alle debatten. Ja, ja, dat klopt. Ik heb zelf twee jaar lang met Samsung uh, gedebatteerd in de Kamer over energie. Uh, toen was ik de nieuwe kid aan de blok. Dus toen keken mensen naar mij als de uitdaging van Samsung. Nou, hij is hem toen gesmeerd is een ander baantje gaan zoeken. Nee. Uh, is voor u, daarom is hij... Uh, <laughs> ja. nou. Dat weet bijna niemand nee. heeft Dat maken we nu bekend, ja. Nee, maar dat, dat, en nu is natuurlijk, Samsung is ineens nieuw. En omdat Roemer, uh, die is doorgeprikt, want zijn ideeën bleken weinig houdbaar. Ja, dan zoeken we naar een, een, een nieuw iemand, dat is Samson. Dus hij heeft daarmee uh, de wind mee. Ja, en, en dan is het spannend. En, en, en ik stond te het kijken, Goh, Mark doe dit, uh, zeg dat. Je bent natuurlijk enorm betrokken bij dat soort debatten. René ja, nee, leegte, we praten zometeen nog een keer met u verder, Tweede Kamerlid voor de VVD. Het woord is de afgelopen weken geweest aan de politici, maar nu is het woord aan de uh, ja, degene die naar de stembus gaat. U dus, de kiesgerechten, en dan ook eigenlijk een beetje aan de medewerkers van de stembureaus. Want zonder hun geen verkiezingen. Aan de telefoon hebben we Victor Jansen Schipper van het stembureau in De Beeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, hoe ziet de dag voor jou eruit? Om half acht uh, gooi jij de deuren open daar in De Beeld? Nou, we beginnen eerst met om uh, half zeven te kijken of alles voor het stembureau aanwezig is. Dus stemhokjes, de stembiljetten en de turflijsten. En dan gaat het inderdaad om half acht. Dan hoor je dan, als het goed is, het stembureau open voor iedereen. En de rode potloodjes natuurlijk. Goed en de slepen. rode potloodjes inderdaad, ja. En, en u bent uh, vijf jaar stembureau-lid. Waarom, waarom ja. is dit zo interessant om te doen? Nou, het is gewoon heel leuk omdat je eigenlijk zeg maar, de, de kern van het democratisch proces meemaakt. Dus zeg maar het moment dat we allemaal gaan stemmen en dat je daar een heel belangrijk deel van uitmaakt. Want ja, zonder stemmen geen democratie. Nee. Dus maar, u, u doet het om de democratie eigenlijk te, te, voor te blijven ja, vechten? Dus, ik, ja, oké, okay, je zit gewoon heel lang en het is af en toe best wel saai best wel vermoeiend. <laughs> nou, hou je maar jezelf gewoon... voor dat jij de democratie in stand houdt? Dat is een mooie <laughs> gedachte. <laughs> Nou, nee, niet dat ik het in stand houd, oh. Maar ja, kijk, als dit gedeelte van het proces misgaat... dan kan er niet een goed functionerende democratie zijn. Dat zien we in heel veel andere landen in de wereld. Maar u heeft het over lange dagen. Hoe lang zit u dan? Zit u echt uh, van half acht ochtends tot negen uur s avonds? Ja, en daarna nog tellen. Dus ik zit zeker kijk, tot middernacht. En vaak langer. Dat is dus een, dus. een hele flinke dag. Ja, dat is een lange dag. Um, we hadden net iemand aan de telefoon, ook van zo'n uh, stembureau in Roosendaal, die probeerde de allereerste te zijn. Die hebben dan ook een beetje het geluk dat er maar één stemlokaal is in Roosendaal <laughs> en dat er niet zoveel mensen komen. Hoeveel mensen verwacht u vandaag? Ik verwacht denk ik wel boven de 2000 stemmers. Dus wij gaan niet proberen de eerste. Uh... <laughs> u gaat het scoren op zorgvuldigheid? Ja, wij gaan proberen gewoon, uh... nou in de gemeente heb je dan wel een soort kleine wedstrijd. Dus, oh. uh... Wij proberen, nou wij kunnen ook niet de eerste zijn in de gemeente... maar ik hoop toch wel dat we in ieder geval niet de laatste zijn. Nee, dat ja. zou wel het beste zijn. En tot slot, wat, wat gaat u zelf stemmen? Als we ik zo vrij mogen zijn? Uh, uh, daar mag ik zelf nu niks meer over zeggen. Want oh. ik sta oh. bekend als stembureau-lid. En als ik nu zou zeggen op de radio... Vanaf stem allemaal op partij puntje, puntje... dan is mijn onafhankelijkheid als stembureau-lid in geding. Ook de laatste dus, test mag... is geslaagd dan. Ja, Onze laatste test is geslaagd. U mag er gewoon gaan zitten, Victor Jansen Schipper... <laughs> van het stembureau in de beeld. Dank u wel. Ja. Oké, okay, dank u wel daar. Nou ja, we zeggen het al enkele uren. Het duurt nog maar twee uur en ja. dan kunnen we naar de stembus toe. Alle mensen hebben hun zegje mogen doen. Iedereen heeft zijn of haar mening verkondigd. Tenminste, dat zou je denken. Niet alles wat leeft, heeft dat gedaan. Die, dat kan natuurlijk ook niet. De Partij voor de Dieren probeert dat wel voor dier en natuur. Verslaggever Jesper Stoffelen zocht partijleidster Marianne Thieme op... in haar fractie in Den Haag. Zij vindt dat wij allemaal wat minder moeten consumeren... om het leven beter in stand te houden voor zowel mens als dier en natuur. Kijk, wat we denk ik ons moeten realiseren is dat de welvaart die we kennen... dat dat maar ongebreideld is, dat het maar alleen maar groter kan worden... dat dat uh, op een gegeven moment ophoudt. We hebben te maken met een groeiende wereldbevolking. We zijn in 2050 met 9 miljard mensen op de wereld. En willen wij een solidaire aarde hebben... waarbij we rekening houden met toekomstige generaties... dan zullen we dus echt minder moeten gaan consumeren. En dat betekent niet dat je leven minder leuk wordt... maar dat betekent dat je veel meer rekening houdt met uh, je omgeving. En heel veel mensen in Nederland doen dat... Wat we in het klein goed doen als burger, doet de overheid in het groot verkeerd. We uh, subsidiëren uh, fossiele brandstoffen bijvoorbeeld met uh, 5 miljard euro per jaar. Nou, dat soort hobby's kunnen we ons niet langer veroorloven, terwijl ze ook nog eens milieuvervuilend bezig zijn. Dus het is veel logischer dat je zegt, uh, weet je wat we doen? We gaan alleen de vervuiler, die gaan we ook belasten. En dat betekent bijvoorbeeld dat we vinden dat op vlees, het btw van 6%, naar 19% moet gaan, omdat dat een vervuilend onderdeel van ons voedselpakket is. Maar dat groente en fruit bijvoorbeeld btw-vrij zouden kunnen worden. Als we even verder gaan kijken naar de dieren bijvoorbeeld. Afgelopen week weer iets in de nieuws. Prins Willem-Alexander die gaat ene schieten. Dat is ook iets wat zij verkeerd doen als overheid. Daar moet de overheid voor ingrijpen. Ja, ik denk dat uh, mensen genoeg hebben van die decadente hobby's. Van dat uh, gevoel dat we maar alles wat in de natuur is, dat we dat dood kunnen schieten voor de lol. Terwijl de natuur al zo te lijden heeft. En dan hebben we ook nog een kroonprins die voor de lol ene gaat doodschieten. En daarmee ook nog zijn gehond aanschiet, heb ik begrepen, wat natuurlijk ook christelijk is. Hij heeft wel een voorbeeldfunctie. Daarom heb ik ook vragen gesteld aan de minister-president. Omdat 97% van de Nederlanders is tegen de plezierjacht, het voor de lol doodschieten van dieren. En dan hebben we een, iemand die dan een voorbeeldfunctie heeft, die dan de dieren doodschiet elke weekend. Ook andere sporten als uh, vis, duivenvliegen, duiven, vliegen, dat soort dingen, dat moet er ook allemaal uit. Kijk, vissen kunnen niet uh, uitschreeuwen van pijn, dus we denken dat vissen niks uh, voelen. Maar dat is wel zeker zo. En dan denk ik, ja, als je het zo lekker vindt om langs de kant van het water te zitten... doe dat dan met een hengel maar dan zonder haakje. Dan heb je ook je ontspanning, maar uh, je laat de vissen ook met rust. Is het alleen het haakje of is een vis net ook al verkeerd? Waarom zouden we niet kunnen genieten van de natuur zonder dat we er meteen weer een dier eruit moeten halen? Waarom kunnen mensen niet gewoon daarvan genieten zonder dat dat dan meteen de dood van een ander betekent? Een andere hobby, dat is autorijden van mensen. Daar willen jullie ook zoveel mogelijk indimmen. Met het openbaar vervoer, maar dan loopt tegen een groot probleem aan dat het openbaar vervoer vaak niet meewerkt. Vandaag ook weer problemen rondom Schiphol. Wat willen u daar dan aan doen? Wij zijn tegen die forensetaks. Wij vinden dat je eerst moet investeren in openbaar vervoer. Zodat mensen ook echt een alternatief hebben. Dat ze ook goed kunnen werken. Dat betekent dus ook dat het openbaar vervoer anders moet worden ingericht. Want nu hebben we het openbaar vervoer geprivatiseerd. Maar je ziet dat onrendabele treinen al heel snel zijn verdwenen. Dat de kaartjes alleen maar duurder worden. Dus ja, dan gaan mensen weer de auto pakken. En dat snap ik wel. En daarnaast vinden we dat niet zozeer het bezit van de auto moet worden belast. Maar het gebruik ervan. Waarbij je ook weer het liberale principe gebruikt. Dat als je het gebruikt, dan betaal je ervoor. En als je het niet gebruikt... Dan ...betaal je er niet voor. Of betaal je veel minder voor. Dat is eerlijker dan dat iedereen maar even voor moet betalen. Wat zou dan op korte termijn een concrete oplossing zijn... ...bijvoorbeeld voor de situatie tussen NS en ProRail? Wij denken echt dat de overheid hier het heft in hun eigen handen moet nemen. Dat de overheid het in eigen handen moet nemen... ...dat willen jullie het liefst zien door middel van het ministerie... ...van duurzame ontwikkeling, energie, ruimte en dierenwelzijn... Een hele goede zaak, denk ik, want dat, dat beschermt de kwetsbare waarden die we met z'n allen hebben. Is dat uh, haalbaar hier in de politiek om zo'n ministerie op te gaan zetten? Kijk, Het ligt een beetje aan wat voor een soort coalitie we gaan krijgen. De andere partijen, ja, dat is allemaal maar een bijzaak voor ze. Dus als de Partij voor de Dieren nodig is voor een meerderheid in de formatie, dan zal juist op het gebied van duurzaamheid veel toezeggingen kunnen worden gedaan aan ons, omdat het voor hen slechts bijzaak is. Waarom is het voor hen eigenlijk bijzaak? Heb je daar een verklaring voor? Het is een kwestie van beschaving en de politieke partijen hebben dat gewoon niet door dat mensen dat belangrijk vinden dat als je het begint met het oog hebben voor de allerkwetsbaarste wil je ook een samenleving hebben waarbij we ook weer zorgt voor elkaar het hoort bij elkaar. Mensenwelzijn en dierenwelzijn gaan hand in hand. Als de kiezer de stem mocht opdelen in twee partijen... zou dat dan gunstig zijn voor jullie... aangezien mensen toch de economie ook belangrijk vinden... maar dierenwelzijn net zo en nu niet kunnen kiezen? Ja, nee. ik denk echt dat, uh, dat mensen dan nog eens moeten gaan nadenken... Van wat zal mijn stem nou voor, bij zo'n grote partij nou voor het verschil maken? Ik kan niet duidelijk maken... Aan die grote partij waarom ik op die partij Want wel als je voor de Partij voor de Dieren een stem geeft, dan is het een heel duidelijk signaal dat je genoeg hebt van die traditionele politiek. En elke zetel die de Partij voor de Dieren erbij krijgt, zorgt ervoor dat je er zeker van bent dat de komende jaren elke dag er aandacht zal worden gevraagd voor kwetsbare waarden. Gezonde lucht, gezond water, dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren, die onderscheidt zich ook in de campagne, doordat zij het partijprogramma hebben geschreven in gemakkelijke taal. Ja, dat is, uh, wij zijn de, geloof ik de enige partij die een uh, partijprogramma ook heeft in eenvoudige taal. Omdat uh, wij ook hier, dat past heel erg bij onze partij, wij vinden het ontzettend jammer dat heel veel mensen, en er zijn er meer dan een miljoen, uh, mensen met een verstandelijke beperking, uh, genegeerd worden. Terwijl zij hebben ook, mening, ze hebben ook een mening over hoe het in deze wereld eraan toe gaat en hoe het anders moet. En uh, zij moeten ook wat te kiezen hebben en moet moeten serieus nemen. Vandaar dat we zo'n programma hebben, inge, ja, hebben gemaakt. Voorspelling voor morgen? Ja, ik, uh, uh, het is ontzettend lastig. Wij staan op winst. dus uh, Drie, vier zetels zou heel mooi zijn, maar het zou er ook nog eens vijf kunnen worden. Want de kiezer is onvoorspelbaar en een derde van de kiezers heeft nog geen keuze gemaakt. Dus, uh, maar ik heb een goede hoop op dat mensen met hun hart gaan stemmen. En, uh, omdat dat strategisch de juiste keuze is. Jesper Stoffelen hoorde u in gesprek met Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Meneer Leegte, Partij voor de Dieren, vijf zetels. Schrikbeeld voor u? Nou, dat lijkt me een beetje overdreven. Eén of twee vind ik prachtig voor zo'n partij. Oké. Okay. Zometeen praten we met u verder. En hebben we tegen het eind van onze uitzending... als Tegen Zes Uur even contact met Gerdy Verbeet. Want hoe gaat de Kamervoorzitter van de Tweede Kamer om met zo'n dag als vandaag? U hoort het zometeen bij WNL op Radio 1. De hele nacht vragen we aan trouwe politieke volgers... naar hun campagnemoment van 2012. Nu is het de beurt aan de directeur van het Nederlands Instituut, Roderik van Grieken. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u naar de campagne gekeken? Nou ja, met heel veel interesse. Als uh, liefhebber van het debat uh, moet zelfs ik zeggen dat het een beetje veel was. is denk u ik. u dat al ik, gaat ik, zeggen. Ja, nou, in drie weken tijd acht debatten is echt een beetje te veel van het goede. Maar desalniettemin uh, heb ik me er doorheen geslagen hm. uh, en heb ik veel interessante dingen gezien. Echt alle acht debatten van kop tot staart gekeken? Ja, ik heb elke minuut uh, bekeken. En, en wat, was... wat viel u op? Nou, een aantal dingen zijn me opgevallen. Um, allereerst nou, de hoeveelheid, maar dat hebben we net al benoemd. Uh, tweede is dat we in Nederland die, de organisatie van die verkiezingsdebatten nog steeds niet goed doen. Hoezang? Dat wil zeggen dat uh, zeg maar, de, de formats van die debatten uh, vaak niet zo goed zijn... Bijvoorbeeld, hè, het allereerste debat, dan moeten we de lijsttrekkers opeens eh, vakantiefoto's laten zien. En we hebben nog steeds altijd het gevoel dat er iets ludiets moet gebeuren in debatten. En ik denk dat het heel slecht is, dat de kijker daar helemaal niet op zit te wachten. Maar dat het ook helemaal niks toevoegt aan het debat. Behalve bij het debat. Ja, bij het debat wel, hè. natuurlijk dat is wat anders, dan, uh, dan mag het wel. Maar, zeg maar bij alle grote mensendebatten vind ik dat je al dat soort gekke dingen er gewoon uit moet halen. Want het voegt helemaal niks toe. En uh, uiteindelijk, u heeft alles gezien en toch één moment uitgekozen. Wat, wat, uh, welk moment heeft u voor ons geselecteerd? Nou, als ik nou één moment moet kiezen waarvan ik denk, nou, dat is echt wel heel bepalend geweest. Dan was dat uh, aan het einde van het premiers zeg maar, het eerste debat waar de, de vier grote partijen aan meededen. En Daar was Diederik Sand deed erg goed, overigens De Mark Rutte in, het, uh, in dat debat ook wel goed. En aan het einde van dat debat, was voor het eerst, werden we bekend met dat tweede scherm. En dus is mensen die via internet ook naar het debat konden kijken en erop konden stemmen. En daar werd een peiling bekend gemaakt en daar won Diederik Samson volgens mij met 40% van de mensen die naar het tweede scherm hadden gekeken, wezen hem als winnaar aan. Het is tegenwoordig het belangrijkste moment van de avond als er een debat op tv is geweest. Wie wordt tot winnaar uitgeroepen? Het is Diederik Samsom ook deze keer gelukt om het beeld vast te houden van iemand die in de winning moet is. Meneer Rutte, ik snap dat het belangrijk is om verkiezingen te winnen nu, voor 12 september. En daarom zegt u nu, er gaat geen cent meer naar Griekenland, zoals u dat ook voor de vorige verkiezingen zei. Ja, en dat had een enorm effect, want de dag daarna werd dat grootst opgepikt door de media. En dat was eigenlijk het begin van de grote golf, waardoor de partij van Arbeid opeens nou ja, zo goed ging doen in de pijn. Mm -hmm. En het stond toch wat bijzonder, daarom hebben we op dat moment gekozen dat zeg maar zo'n a-selectieve steekproef... van alleen maar mensen die via internet hebben gekeken en die zijn gaan stemmen... Dat dat voor een breekpunt kan zorgen? Dat dat zo'n belangrij zo belangrijke ronde campagne heeft gevuld. Want stond er toen ook bij hoeveel mensen er gestemd hadden? Of had het er ook gewoon, nou, laten we zeggen, 18 mensen kunnen zijn... waar toevallig een paar Samsung-fans tussen zaten? Nee, nee het, wa het waren wel duizenden mensen, dat Ach, weet gelukkig. ik, ik wel Ik weet niet het precieze aantal... Maar dan nog, hè? Ik bedoel, het gaat dus alleen maar om mensen die terwijl ze naar het debat keken ook internet aan hadden. Nou, dat, dat, ik denk dat er weinig mensen van 50 plus zijn die dat überhaupt doen. Het kan ook zomaar zijn dat in zo'n campagneteam er is gezegd jongens allemaal internet aan en allemaal stemmen op Diederik Samson. Uh, ik zeg niet dat dat gebeurd is, maar het, het had zomaar kunnen gebeuren. Kortom, het is een ascriptieve steekproef die een enorm effect heeft gehad. Want dat heeft hem een beetje het zetje gegeven en de publiek op, publieksopinie veranderd. Ja, dat, dat hielp. Kijk, zeggen, ik deed het heel erg goed he, dat debat. Hmm. Maar het, het effect van zo'n pijn waarin hij zo enorm als winnaar uit dat debat kwam, dat gaf een ene jaar. Dat droeg dat wel bij aan een enorme gevolg van publiciteit over hoe uh, nou ja, goed idee. Als, als laatste, uh, u bent debatexpert. Um, had u verwacht dat Samson het zo goed zou doen? Heeft u dat aanzien komen? Want voor heel veel mensen was de een verrassing, debat technisch gezien dan. Ja, het zou voor mij nu heel makkelijk zijn om te zeggen dat heb ik helemaal zien aankomen. <laughs> <laughs> had dat wat moeilijk te checken. Ja. Ik, had, ik had absoluut verwacht dat hij, dat, hij, dat hij het goed zou doen, want hij is echt een hele goede debater. Maar dit effect is natuurlijk wel enorm geweest. Nee. En achteraf als ik terugkijk denk ik van god dat hadden we misschien kunnen zien. Maar het eerlijke antwoord is dat uh, ik het in deze mate zeker niet verteld had. Roderick van Gieken van het Nederlands Debat Instituut. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Nog steeds hier bij ons in de studio zit René Leegte. Hij hoopt dat de VVD genoeg stemmen krijgt om in de Tweede Kamer terecht te komen. Nou, dat uh, zal wel uh, gebeuren volgens de peilingen. Hij staat zelf op nummer 30, dus voor hem is er ook wel een plek in de Kamer. En daar zal hij dan weer zijn oude werkveld, economische zaken, landbouw en innovatie kunnen oppakken. Meneer Leegte, goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Zou u dat ook graag willen, echt in uw oude werkveld blijven? Daar heeft u twee jaar gezeten nu. Ja, ik ben nog niet klaar op het gebied van eh, energie en klimaat en duurzaamheid. Dat is echt voor mij het hart van de nieuwe economie. We snappen dat de olie wordt schaars en steeds duurder. Daar moeten we alternatieven voor verzinnen. En uh, ja, daar ben ik uh, nog niet mee klaar. Maar nu denk ik bij de, PVV niet, uh, bij de VVD niet direct aan een groene partij. Ja, maar dat vind ik onterecht. Uh, de de VVD, ik vind de VVD eigenlijk de groenste partij... Het enige is dat in het huidige politieke debat duurzaamheid is verward met subsidie geven. Nou, daar zijn wij niet zo goed in. Dus als je denkt duurzaamheid gaat over subsidies, stem vooral een andere partij. Ik ben ervoor dat je ook geld moet kunnen verdienen met alternatieven. En dat het gaat om mensen die aan het werk zijn en, en het milieu sparen. Nou, in die drie slag staan wij een beetje alleen. Omdat wij zeggen de overheid moet geen technieken kiezen. Dat laten we over aan de bedrijven. En we geven ook het vertrouwen aan die bedrijven. Om, om deze punten waar te kunnen maken. Is het dan van vitaal belang dat de VVD weer de grootste? wordt? Of kunnen ze als tweede partij ook dit misschien nog uh, voor nee, elkaar ik denk, boksen? Ik denk dat het echt van belang is dat de VVD de grootste wordt. Kijk, ieder uur geeft Nederland drie miljoen euro meer uit dan er binnenkomt. En dan kun je doen wat links zegt, we gaan lasten verhogen. Dat betekent mm. dat bedrijven minder winst maken, mensen minder werken. Of je kan zeggen, de overheid moet gewoon minder geld uitgeven. Dus krijg je een kleine overheid, krijg je lastenverlaging en daarmee een, een actieve uh, economie. En dat is wat we nodig hebben. Ja. Uh, duidelijk verhaal. Dank u wel voor uw komst naar de studio. René Leegte, nummer 30 op de lijst van de VVD. Fijn dat u er zo vroeg wilde zijn. Nu op naar Utrecht, de laatste folders uitdelen. Kies inhoud, stem Leegte zou ik zeggen. En nu gaan wij <laughs> naar Utrecht. Veel succes vandaag. Dank u wel. Met het slot van onze uitzending komt er eigenlijk ook een slot aan de campagneperiode. Over een half uurtje gaat het gros van de stembussen namelijk open. We kunnen natuurlijk niemand dwingen om te stemmen. Maar een oproepje kan geen kwaad. Daarom spreken we met de Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Mevrouw Verbeet, goedemorgen. Goedemorgen. Dit moet een spannende dag voor u zijn. Dit is een hele spannende dag, om meer dan één reden. Nou, ik vind het altijd prachtig als er verkiezingen zijn. Uh, maar het is ook voor mezelf uh, de eerste keer sinds lange tijd dat ik niet zelf op de lijst sta. Dus dat is, uh, is ook heel bijzonder. Jij ja, heeft u er echt zin in? In stemmen? Ja? Ja, altijd. Ja, dat vind ik altijd heel bijzonder. Ja. En liefst met een rood potlood. Maar in Amsterdam hebben we nog nooit het voorrecht van de machine gehad. Dus... Lekker met een rode potlood. Kijk, lekker ouderwets. U heeft eerder deze week al aangegeven dat u donderdag al gelijk met de gekozen partijen het liefst aan tafel zou gaan. Ja. Heeft, heeft u al draaiboeken klaar liggen? Nou, ik, ik ben als, als voorzitter altijd verantwoordelijk voor het uitvoeren van het reglement. En het reglement is nu opgenomen dat de Kamer zelf een debat wil uh, voeren. Mm -hmm. Dus dan is mijn taak om, zodra de uitslag van de verkiezingen bekend is... met uh, de fractievoorzitters contact te zoeken. En ook met de lijsttrekkers van partijen die gekozen zijn in de Kamer... maar er nog niet zitten, om met hen te kijken hoe gaan we dat varkentje wassen. Ja, en Hoe was het nou voor u om deze campagne vanaf die zijlijn te bekijken? Ja, dat, dat doe je, heb ik de vorige keer als voorzitter toch ook gedaan. Dat moet ook. En zeker nu, nu je toch nog een rolletje, zeg ik, hè, bij de stad uh, gaat spelen. Mm -hmm. Is het belangrijk dat je niet een te zware politieke kleur hebt. Hè? Maar uh, ik sta natuurlijk om, uh, op die plek uh, als voorzitter. Ja. Omdat ik lid van de fractie van de Partij van Arbeid ben. Dus ik, doe, ik ben natuurlijk wel betrokken bij wat mijn club doet. Ja, maar geen uh, roze uitgedeeld en geflyerd. Dat mag dan weer net niet. Nou, ik Schijnlijk heb... Nee, ik zal zijn. heel eerlijk zijn, oh. ik heb uh, vorige week in een uh, prachtig bejaardencentrum, uh, ja, ja, de Oude Raai in Amsterdam, heb ik toch wat rozen uitgedeeld aan mensen. Kijk. En dat was toch wel weer heel mooi om te doen. Maar ja. ik heb een verhaal gehouden over de schoonheid van het compromis. Maar u heeft zich ook niet heel erg rustig gehouden, Want we hadden al dus het plan van u om zo snel mogelijk om de tafel te gaan zitten. Maar ook het andere, nou ja, ik weet niet of ik het proefballonnetje mag noemen. Maar in ieder geval het idee van u om um, één keer in de vier jaar gewoon te gaan stemmen. En dan vervolgens, als er een kabinet valt, eerst te kijken in de Tweede Kamer of er een nieuwe coalitie te vormen is. Hoe is daar uiteindelijk op gereageerd? Nou, ik heb eigenlijk uh, in, de, in de Kamer zelf uh, geen reacties gehoord. Ik denk dat mensen allemaal veel te druk hebben en terecht met de campagne. Ik heb het gezegd in zo'n afscheidsinterview, uh, toen men vroeg wat ik daarvan vond. En uh, nou ja, ik vind dat, dat het voor de burgers wel erg onrustig is. Want ieder kabinet gaat toch weer nieuwe accenten uh, plaatsen. en zelfs. Maatregelen die heel, heel fijn voor mensen zijn, brengen ook altijd een hoop onrust teweeg. En continuïteit is voor het land goed, maar is ook zeg maar, voor het belang van Nederland in het algemeen. Maar ook voor mensen aan de keukentafel belangrijk. Dus je moet niet te vaak van kabinet wisselen. En ook niet te vaak mensen opnieuw om een uitspraak bij de stembusvraag. Ik vind dat ze dat eigenlijk voor vier jaar gedaan hebben. Maar de regels zijn zoals ze zijn. Gegroeid is de praktijk van bij een val van het kabinet een nieuwe, uh, een nieuwe verkiezing uitschrijven. Dat moet wat mij betreft een keuze zijn van de politiek. En als u nou deze campagne vergelijkt met 2010, wat vindt u daar dan van? Nou, het lijkt vind ik nog wel een beetje op elkaar en het zou ook wel nou eens heel erg qua uitslag op elkaar kunnen gaan lijken, denk ik. Dus, is dat positief dat het op elkaar lijkt? Nou, uh, uh, op zich zou je zeggen, de kiezer heeft toch nog, als hij achter zijn oor krapt, eigenlijk dezelfde opvatting. Goed, dat dus moet het morgenavond pas zien hè, als uh, twee jaar geleden. Ja. Het is uw laatste termijn. Ja. Um, um, uh, het is bijna afgelopen. Wanneer kunt u nou met een gerust hart het hamertje overdragen aan de volgende? Wat moet u dan nog bereiken? Um, nou, of, of eigenlijk nog teweeg brengen? Wilt u echt met een fijn gevoel weg kunnen stappen? Nou, ik zou het wel heel prettig vinden als er uh, zo gauw mogelijk uh, uh, de fractievoorzitter het laten zien... dat ze dat die wijziging van het reglement, dat ze dat ook echt heel goed oppakken. En dat er uh, een gelijk speelveld is, uh, dat iedereen goed geïnformeerd is. En dat ze de vaart maken. Dan zou ik uh, uh, met een gerust hart opstappen. Nou, We sluiten eigenlijk de verkiezingscampagne een beetje af op Radio 1 op dit moment. Misschien is het allemaal mooi als u dan ook nog even een oproepje doet voor de luisteraars om te gaan stemmen. Beste mensen in Nederland, maak nou toch gebruik van die kans om je stem uit te brengen. Want in de Tweede Kamer worden dag in dag uit grote en kleine beslissingen genomen die van voor u van belang zijn. En maak nou gebruik van de gelegenheid om invloed uit te oefenen op de manier waarop in de Kamer een besluit genomen wordt. Geli Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer, dank u wel en succes vandaag. Dank je wel. Ik denk dat de oproep van Gerdy Verbeter, Tweede Kamervoorzitter, een beetje is wat iedereen ons mede gedeeld heeft. We hebben heel veel gepraat over de afgelopen verkiezingscampagne. We hebben veel politici aan het woord gehad die allemaal wilden dat, ze op, uh, dat u de kiezer op zijn of haar partij ging stemmen. Maar volgens mij vindt iedereen het vooral belangrijk dat er gestemd gaat worden. Dat we gebruik maken van ons democratisch recht. Ik denk dat uh, René Leegte, die nog even in de studio zit, zich daar volledig bij aan wil sluiten voor de VVD. Staat hij op de lijst. Ik denk dat de Dave Ensberg die we het vorige uur hadden voor het CDA zich daarbij aansluit. En eigenlijk alle andere sprekers ja, we hebben we gehad. Joost Eerdmans. Frits Hoevenagel. Maarten van Rossum. Ja, Iedereen sprak zijn mening uit over de verkiezingen. Het is bijna zes uur en daarmee zit deze WNL-verkiezingsnacht er bijna op. De hele dag volgt u de verkiezingen natuurlijk hier op Radio 1. Zometeen op deze zender, het NOS Radio 1-journaal... met Lara Rensen en Marcel Oosten vanuit Den Haag. Maar ook WNL besteedt vandaag volop aandacht aan de verkiezingen. Over een uur begint vandaag de dag op Nederland 1 Merel Westrik... en Leonie Ter Braak ontvangen onder andere politiek watcher Lars Duursma... Paul Jansen, Willem Vermeend en Jack de Vries. Ook schakelen ze live met verslaggevers overal bij stembureaus in het land. En om half zeven vanavond is uh, Joost Eertmans hier op Radio 1 met een nieuwe avondspits. In het bijzonder wensen we succes aan de mensen die werken bij de stembus, de helden van de democratie. Wij zijn er volgende week weer en uh, we wensen u een wakkere dag. Nu al wakker. WNL, nieuws in de nacht.